8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Deborah Plekkenhorst en Robert Meder. Ja, goedenavond en we denderen weer door met de Radio 1 Sportzomer. We blikken terug op de proloog van de tour. En met veel in het wiel en oud renner Henk Lubbeding. Nu eerst het NOS-nieuws met Gert Kluk. Het topoverleg in Genève over Syrië heeft een akkoord opgeleverd, maar een doorbraak lijkt het niet.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 De Amerikaanse minister Clinton zegt dat er nu kan worden gewerkt aan een nieuw tijdperk. Volgens haar laat het akkoord luid en duidelijk horen aan president Assad dat zijn tijd voorbij is. Hij moet weg, aldus Clinton. Intussen gaat de strijd in Syrië door. Het leger en het regeringsgezinde milities hebben na dagenlange gevechten met opstandelingen de stad Douma ingenomen. Volgens Syrische mensenrechtenorganisaties zijn bij de aanvallen op de voorstad van Damascus tientallen doden gevallen. Ooggetuigen zeggen dat de situatie dramatisch is. Grote delen van de voorstad zijn verwoest en veel inwoners zijn op de vlucht geslagen uit angst voor de troepen van president Assad. In het noordoosten van de Verenigde Staten hebben ruim 2 miljoen mensen zonder stroom gezeten na noodweer. Zeker 9 mensen zijn om het leven gekomen. De elektriciteit is op veel plaatsen hersteld, maar nog steeds hebben honderdduizenden mensen geen stroom. Een enorme onweersbui trok gisteren over de hoofdstad Washington... en de staten Virginia, West Virginia en Maryland. Windstoten met de kracht van een orkaan volgden vlak daarna. In een aantal gebieden is de noodtoestand uitgeroepen. Op en rond het circuit van Assen zijn vandaag acht mensen aangehouden... voor bedreiging, verstoring van de openbare orde en belediging. Na afloop van de TT was het kortstondig druk op de weg... maar nergens waren grote problemen, zegt de politie. Langs de kant van de weg stonden net als ieder jaar veel mensen te kijken... naar de vele motoren die naar het TT huiswaarts keerden. In totaal bezochten 130.000 mensen assen in de afgelopen dagen. Het weer vanavond wisselend bewolkt met plaatselijke bui. Vannacht trekken de buien naar het oosten weg. Het wordt droog. Morgen zonnige periode, afgewisseld door wolkenvelden. S'middags plaatselijke kans op een bui. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. In Italië en Spanje raken de gemoederen verhit. En niet alleen vanwege de EK-finale, maar ook door de hoge temperaturen en door borstbranden. Onze vrienden van de avond zijn CDA-leider Sibrand van Haarsma-Buma... en G500-voorman Siebert van Linde. En in Helsinki volgen we natuurlijk de atleten op het EK. Hier zijn Deborah Bleckenhorst en Robert Meder. En die houtkamp in een uh, nat Helsinki. De mannen, de ja. met 10.000 meter. Ja, nog even bijgekomen van de ja, toch wel teleurstellende 200 meter finale bij de vrouwen. Daphne Schippers werd vijfde. Enorme mispeer in de bocht, waardoor ze echt uh, helemaal uit uh, balans kwam en dat niet meer kon oppakken. Vijfde dus, uh, de Schippers, zesde uh, Samuel twee honderdste langzamer. En als je kijkt naar de tijd van Schippers, 23-53, terwijl ze gisteren in de halve finale 22-70 liep, ja, dat zegt ook genoeg, want uh, als je de winnende tijd van 23-05 neemt, dan was die 22-70 al uh, ruim voldoende voor het goud. Maar ja, als is heel wat anders dan uh, de werkelijkheid. En nu kijken we dus inderdaad naar de 10 kilometer. We hebben het eerste rondje erop zitten. En uh, gaan zo dadelijk met nog 23 ronden voor de boeg kijken naar drie Nederlanders. En dat zijn... Uh, Choukout, uh, uh, Galit uh, geboren in Marokko. Uitkomend al een tijd voor Nederland. Abdi Nageye, geboren in Somalië. Maar uh, perfect Nederlands spreekend, ook een Nederlands paspoort uiteraard. En naar Ronald Schreur. Dat is een, uh, ook een, uh, een goede jongen. Het is een boemeltje. Het gaat niet al te hard, de Italiaan op kop. De Nederlanders, ja, een beetje in het midden. Alleen uh, Ronald Schreur, ja, en nu ook Galit uh, uh, uh, Choukout een beetje achterin. Maar we zitten pas aan het begin van tien lange kilometers in de regen. En zolang het uh, langzaam gaat, gaat het goed voor de Nederlanders. Want dan kunnen ze lekker aan blijven pikken. Zeg, uh, Andy? Ja? Had jij gisteravond niet tegen hem en mij iets gezegd ja? over een pet die je op zou eten? Sorry. Hij ligt naast mij. Mocht het zo zijn dat er geen medailles komen. Maar we hebben ook nog straks de 200 meter finale. Met Van Luik en met uh, Martina. Dus ik heb hem inderdaad <lacht> klaar liggen. Ik heb er al wat zout op gedaan. Hij heeft in de marinade gelegen. Maar ik uh, verwacht hem morgenochtend toch gewoon op te zetten. Heel <lacht> goed. Twee medailles had je volgens mij gezegd. Nou oké, okay. jij is uh, in ja, ja, twee medailles. <lacht> ja, ja, ja dat ga je al. Goed. Ja, maar dat heb jij goed geheugen. <lacht> ja, wat dat betreft wel. We gaan nog even naar Wimmelden, naar Mark Brasser. Um, Ferrer, Roddick en later Andy Murray tegen Dus Dat zijn de wedstrijden van de avond. Ja, nou ja, Roddick Ferrer is inmiddels afgelopen. Oh. David Ferrer in de vierde set. Halverwege die vierde set plaatste die de beslissende break. Daar kwam Andy Roddick niet meer overheen. Roddick die kwam 5-3 achter. Die moest toen serveren om er 5-4 van te maken... om toch nog in de wedstrijd te blijven. Maar hij werd bij die stand van 5-3 voor de tweede keer gebroken. En dus ging de vierde set en daarmee de partij naar David Ferrer. Hij dus door naar de vierde ronde. En daar ontmoette hij ja, het werkelijk een prachtige wedstrijd. Juan Martín de Potro Ferrer... El Potro zomaar een vierde ronde hier op, op Wimbledon. Alle andere toernooien zouden een finale kunnen zijn. Maar hier is het een vierde ronde. en heeft Ferret dus ook vandaag al tegen Andy Roddick gespeeld. Ga er maar aan staan. Ja, Het wachten is nu op de partij die uh, zometeen gaat beginnen. Ook op het centercourt waar uh, de Union Jack inmiddels uh, veelvuldig uh, gezien wordt door mij in, in, in het publiek. Uh, Britain's Hope hè, komt uh, op de baan, staat op de baan, is aan het inspelen. Uh, Andy Murray, een andere Andy. Hij speelt hier de laatste partij op het centercourt en doet dat tegen Mark. Marcos en Andy Murray, drie keer halve finalist in de laatste drie jaren. Nog nooit haalde hij de finale op Wimbledon. Ja, en de druk, het verhaal is bekend. Ik zal het nog één keer vertellen en dan uh, vertel ik het uh, tijdens deze Wimbledon niet meer. Fred Perry in 1936, hij was de laatste Brit die Wimbledon wist te winnen. En ze snakken ernaar. Tim Henman lukte het niet. En, en, en nu is het dus aan Andy Murray om ervoor te zorgen dat Groot-Brittannië... eindelijk weer eens een keer een Wimbledon-winnaar heeft. Hij heeft één voordeel. Hij zit onder in het schema, Andy Murray. Of een voordeel, ik zal zo wat namen genoemd. Hij zit onder Onder in het schema. En daar zat Rafael Nadal. Nou die heeft verloren. Die is weg. Maar goed Ferrer, Del Potro, Tsonga. Die gewonnen heeft vandaag zijn partij die door is naar de vierde ronde. Ja dat zijn allemaal jongens die ook onder in het schema zitten. Dus zo makkelijk wordt hij weg naar de finale. En eventueel naar de titel hier op Wimbledon. Helemaal niet voor Andy Murray. Eerst maar eens zien af te rekenen met Marcos Baghdatis. Dat wordt al lastig genoeg. Alhoewel ik wel denk dat Murray Baghdatis moet kunnen hebben. Misschien wel in de drie sets. Murray speelt goed dit toernooi. Eerste ronde een indruk. Wekkende overwinning op Nikolay Davidenko. Prima gespeeld. Tweede wedstrijd pakte nu de Kroatische hardhitter. De hardse verder Ivo Karlovic. In vier sets ook goed gespeeld. Dus ja, Andy Murray tot nu toe heeft hij gedaan wat hij moet doen. En ik denk dat hij in drie, nou misschien één slordig setje... maar dat hij maximaal in vier sets kan gaan winnen. Moet gaan winnen ook van Marcos Baghdatis. Ze zijn aan het inspelen beide. Ze gaan over een minuutje of vijf gaan ze hier beginnen. Oké, okay, ik hoor het rumoer op de achtergrond in het publiek. Wat is dat? Ja, de wave gaat rond. Uh, Robert. Ja, dit, okay. dit is, hier hebben de mensen op, op zitten wachten. Hè. Alle, het zal, de mensen zijn nu heel even weg naar die partij van net. En, maar die komen zometeen allemaal terug en dan zal het een sfeer worden. Want die Bagdadis die gaat dat publiek natuurlijk ook bespelen. Dat is ook wel een beetje een showmannetje. Maar goed, het, de, de, iedereen hier op het centercourt staat natuurlijk achter Andy Murray. En dat zal een geweldige sfeer gaan worden zometeen. Zo staat de Britse hoop in uh, bange dagen, Andy Murray. Slachtoffers van het treinongeluk bij Amsterdam... hebben vanmiddag voor het eerst de twee treinen bezocht... die in april op elkaar botsten. Zij gingen daarvoor naar de werkplaats van Nettrain in Haarlem. Daar waren de stoptreinen en in de Intercity na het ongeluk naartoe gesleept. Bij de botsing eind april raakten bijna 60 mensen zwaar gewond. Een vrouw van 68 kwam om het leven... Letselschadeadvocaat Maartje van der Steenhoven vertegenwoordigt een aantal slachtoffers. Het bezoek aan de treinvrakken is voor veel van hen belangrijk, zegt ze. Om mensen te spreken ook die er ook bij waren, om te horen hoe het, hoe het verder verloopt. Sommige mensen hebben er geen behoefte aan om daarheen te gaan. Maar we zien vaak bij dit soort dingen dat het ook een soort lotgenotendag... Wordt en dat, dat stellen mensen heel erg op prijs. Het ongeluk heeft grote impact op het leven van de passagiers. Niet alleen door het letsel, maar ook door de mentale klap. We horen van veel mensen dat ze nog steeds angstig zijn om in een trein te stappen. Dat ze bijvoorbeeld alleen nog maar onder begeleiding van iemand in een trein durven te zitten. Uh, en als ze er alleen in zitten, dat ze heel angstig zijn... en dat echt het, het hart ze in de keel schiet als de trein bijvoorbeeld remt. Ook al is het niet hard, maar dat, ze, dat het ineens weer terugkomt... en dat mensen herbelevingen krijgen van dat ongeval. En dat kan heel lang duren. Een van de passagiers in de verongelukte treinen was Suzanne Leitens. Ze was op weg naar een tenniswedstrijd. We waren denk ik vijf minuten vertrokken. En toen begon de trein heel hard te remmen. En heel kort daarna een hele harde klap. En met die klap vlieg ik naar voren tegen het bankje voor me met mijn scheenbeen. En toen voelde ik, nu hoefde ik durfde niet te kijken, en toen, um, toen voelde ik dat mijn bot eruit kwam. En toen dacht ik: Oh, dat is niet goed. Leitens had een gebroken scheenbeen. Het is de vraag of ze ooit nog kan tennissen. Ik ben nu aan het revalideren. Um, ik mag nog niet erop staan. De prognose is: een half jaar tot een jaar. Totdat het weer uh, goed komt. Zodat ik weer gewoon kan lopen. En afwachten hoe het, hoe het loopt en hoe snel, de, hoe snel het gaat. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is nog bezig met het onderzoek naar het ongeluk. In november worden de resultaten daarvan bekend. De machinisten van de stoptrein zei overigens kort na de botsing... dat ze mogelijk door een rood sein was gereden. Het is elf minuten over acht. Het zijn uh, zware tijden voor het uh, CDA. De partij staat uh, historisch laag nog steeds in de peilingen. Maar vandaag... Was er dan toch het CDA-congres in maart? en alles wordt nu anders. Uh, de fractievoorzitter Sibrand van Huismaat Buma is uh, de vriend vanavond. Goedenavond. Goedenavond. U heeft uw werkplek uh, verhuisd hier naartoe. Ik zie hoeveel telefoons. Eén, twee, ik zie een iPad. U heeft zich uh, heeft de hele werkkamer hier naartoe verhuisd. Ja, ik? Ik, absoluut. Ik heb de hele werkkamer meegenomen. <laughs> Dat heb je helemaal goed gezien. Dus iedereen kan me gewoon nog bereiken. Wat was u nou net aan het doen, vroeg ik me af? Of mag ik dat niet weten? Is dat een hele onbeschofte vraag? Ik dat was Ja, dat is inderdaad is dat? zo. <laughs> ik was nog even het congres aan het herbeleven. Ja, want dat was mijn volgende vraag. Hoe was het vandaag? Ja, het was heel bijzonder. Een hele mooie dag. Um, voor mij als lijsttrekker zeg ik heel eerlijk ook wel een spannende dag. Maar um, heel erg mooi, enthousiaste uh, mensen in de zaal... Helemaal vol en uh, ik geloof dat we echt uh, met opgeheven hoofd die campagne in kunnen gaan. Heel erg mooi. ja Siebert van Linden, die wil altijd binnenkomen door Harry te maken. Dat doet hij nu weer door de microfoon te pakken en om gewoon recht te zetten. Siebert is net binnen. hi je Maar je was zit er wel goed voor nu, dat scheelt. Ja, je zit er nu wel goed voor. Je was er bij uh, vandaag op CDA. was jij Zeker gisteren naar van van van vanochtend. Nee, ik was helemaal van het team uh, CDA. Ja. Dus ja. ik zat daar gisteren en uh, tot, vanochtend tot, uh, tot één uur. Ja, met uh, G500. We ja. uh, stormen jullie uh, de partijcongressen om de jongeren wat meer invloed te geven. We waren nog even bezig met uh, meneer Buma. Die ik zit zet... nu volgens mij op Twitter te kijken. Komt ja, ik zat dat? even te kijken. Ja. Uh, he, wat is uw Twitternaam? Uh, wat is uw Twitter maar die lijkt kaos? heel erg op mijn eigen naam, Simon Buma. Ja, nou die lijkt dan niet heel erg op, Want wij zeggen nog altijd heel braaf van Haarsma Buma. Maar dat gaat niet meer op, hè? Allebei zwaar. Maar? M maar <laughs> uh, als je campagneposters goedkoper wil maken, maak je ze kleiner. En Sibrand van Haarsma. Buma is een lange naam. En Sibrand Buma is een korte naam. Maar zolang ik leef, zeg ik heel eerlijk, gebruik ik in het spraakgebruik eigenlijk altijd al Sibrand Buma. En waar komt Haarsma vandaan? We hebben, het laatste wat we hebben gezien is ergens 1870 of 1830, of zo. Ja, dat klopt. Ja, ja het is een, een naam die in de vorige, of dus in de 19e eeuw uh, aan elkaar is gezet. Buma was de, het oudste deel. En zoals er vaker in die tijd gebeurde, is daar dan een deel voorgeplakt van een familie die uitstierf in die tijd. Dat oh. gebeurde vaker. Oh. En zo werd het van Haarsma Buma. Dat klopt. En nu oh. dus dan weer Buma? Ja, nogmaals, beide gebruik ik mijn hele leven al. Dit is op het... zo'n krantenkop, hè, ja. overigens. Buma, dubbele ja. punt. Het is makkelijker, zeker. Ook Voor in Lent's het buitenland. Ma ik mag meteen zeggen, ik ga binnenkort met vakantie. En ook in het buitenland is het makkelijker. Want? Nou, van Haarsma Buma zeg je in het Frans moeilijker dan Buma. Buma, van Haarsma Buma. Ja. Buma. Goed, uh, Siewert, uh, wat is je score van vandaag met de G500? Wat heb je kunnen bereiken? De score bij het CDA-congres is 35 voorstellen uh, erdoorheen in het verkiezingsprogramma. Uh, bij de Partij van de Arbeid 1, uh, dus de score is wat dat betreft 35-1. Uh, we zagen bij het CDA dat het heel goed lukte. Uh, een open partij uh, die ook kiest voor de toekomst. En we zagen daar dus het nut van G500, van verbinden samen met afdelingen werken. Wat je bij zag bij de PvdA was de noodzaak van G500. Namelijk die oude structuren die helemaal op afgevaardigde gericht was. Die procedureel de boel uh, bij elkaar probeerde te ritselen. Uh, dat was een uh, groot verschil, kan ik je vertellen. De ja. nee, Buma begint een beetje te glimmen van trots. Ik glim ik van trots. Dat doet hij de hele dag al, denk ik. Ja, de hele dag ja. nee. dat nou, geeft u toch hier ja, een heel nee, mooi compliment. Maar, ja, ja, en het, het grappige is wat Siebert zegt, dat herken ik wel. Want onze partij was in het verleden ook veel meer georganiseerd langs afdelingen. Dus je, Siebert zou nog tien vergaderingen hebben moeten beleggen tien jaar geleden. Want dan moest je eerst de afdeling, dan de provincie af. En dan kwam je op het congres. Doen we nog steeds, hoor. Nou, des te beter, maar bij is liefde ons is het veel ideeën. meer uh, nu ook echt op het congres waar het moet gebeuren. En dat maakt ook dat er veel meer mensen overigens op het congres zijn dan er tien jaar geleden waren. Ja, meneer Bummer, ziet u in Siwert een toekomstig minister-president van Nederland? Um, nou ja, kijk, ik weet niet of het zijn eigen doel is. Het kan heel goed. Maar wat hij voor het nu doet, het moment doet, is als ontzettend belangrijk. Om uh, partijen te dwingen de luiken open te gooien. En dat geldt voor ons ook. Want ook voor een partij als het CDA geldt... dat je de meeste gezichten vaak kent van de leden die komen. En er komen heel veel jonge nieuwe mensen... die zeggen, wij willen ook meepraten. Nou, dat maakt de partijdemocratie mogelijk. Mm -hmm. En wat mij betreft versterkt dat dus ook onze democratie. Ja, maar ziet u in hem een toekomstig minister-president? Zeg maar ja, nee. Nou, Ik vind het een hele. Leuke vraag. Ik, heel goed ik vind denken. het een ontzettend aardige vraag, hoor. Dus ik, ik zeg ook meteen ja op deze zaterdagavond. Kijk, kijk, Siewert. Kijk, dat zijn antwoorden, korte antwoorden waar we vanavond uh, er graag meer van hebben. En dan moet Siewert ook meteen zeggen: Als het volk mij roept, dan zal ik er zijn. <lacht> Siewert? Als, als het volk, de Als het studie mij roept, dan zal ik ja. er zijn. Nee, maar zeggen zeg, Nee, Siewert, even, even eerlijk. Je hebt nu het steun van het CDA. In ieder geval al. Was wat nee, joh, man. Hoezo? nee, joh, gekheid. Hoezo, Nejo? Dat is toch, je maar waarom kan toch, niet? Waarom niet? Ja, hallo, ik ben 21. Geef, me drie, re, ge, ge, geef me drie redenen dan waarom niet. De Leeftijd, ondervarenheid uh, en ten derde ook uh, dat ik dat volgens mij persoonlijk niet zo goed zou kunnen... dat ik daar een heel lelijk mens van zou worden als ik de politiek in ga. Ouder dus, word lief, je niet. vanzelf, ervaring krijg je er ook vanzelf bij. En dat je niets kan, ja, je hebt de G500 opgericht. Dus volgens mij kunnen we alle deze drie argumenten zo onderuit schoppen. De Bora is scherp vanavond. Ja, ja, ja dus, zou ik dan zeggen. Goed zo. Als Goed zo. het land je nodig heeft, dan is Siemens er klaar voor. Goed zo. Bedankt aan de heer Bumer. Viel in het wiel. Ja, viel in het wiel. Wat is dat nou weer, hoor ik u denken. Uh, Filemon Westlink is een grote wielenliefhebber, dat is geen nieuws. Jarenlang volgde hij de tour vanaf de bank. Maar dit jaar beleeft hij voor het eerst de tour in de tour als verslaggever. Filemon, goedenavond. Een hele goede avond. Waar zit je adrenaline ongeveer, je pijl? Ja, die is nu net iets gezakt, want ik was de reportage aan het, uh, aan het monteren. Maar toen ik vanochtend richting uh, Luik vertrok, want we slapen in uh, Maastricht... toen was ik eigenlijk echt best wel zenuwachtig. Maar uh, gelukkig uh, slapen we hier in een hotel met allemaal uh, NOS-collega's. En uh, die hebben me geweldig op sleeptouw uh, genomen. Met name Jeroen Wielaert. Daar heb ik uh, gisteravond al even... een Flinke borrel meegedronken, want hij zegt dat dat hoort bij de Tour. En, uh, en Gio Lippens. En uh, ja, die heeft uh, bij elk ding wat je doet, dat is heel leuk, heeft hij wel een, een wielerverhaal. Ja. Dus uh, ja, daar die, die kom je bijna niet vanaf. Nog één nog uh, lesje uh, van uh, deze oude man. Niet iedere avond een grote borrel drinken. Want dan ben je na twee weken compleet gesloopt. En weet je niet meer dat je in de tour bent. Dus doe het niet iedere avond. Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Want dat zei geolippus ook gelijk. Uh, let op uh, drinken en doe rustig aan. Let op, we hebben één borrel vooral. gedronken en die was best wel groot. Ja. Maar we lagen wel om uh, heel braaf om uh, half twaalf in bed. Oh, dat is heel netjes. Ja, en het... Uh, het was een geweldige dag vandaag, want vroeg opgestaan. Veel te vroeg eigenlijk, natuurlijk van de zenuwen. En uh, ja, de, de reportage begint eigenlijk uh, als ik aankom bij het hart van de start van deze Tour de France. Nou, een memorabel moment voor mij. Voor het eerst betreed ik als journalist... Het Village départ en ja, het Village départ is elke dag een beetje het centrum van de etappe. Hier verzamelen alle renners zich, maar ook alle journalisten en alle mensen die iets met deze tourcaravaan te maken hebben. En ik heb een pasje, die ik heel trots de hele dag al uh, om mijn nek heb hangen. Ik heb er dus zelfs mee geslapen. Bonjour, zijn je d'accord? Voilà. Oké. Okay. <laughs> ja, dat zegt wel iets over dat ik nog echt beginnend ben, want... Het hele village de par is nog helemaal leeg. En ik ben op het eerste gezicht echt de allereerste journalist die hier is. Ik ben natuurlijk doodsbenauwd dat ik te laat aankom. Maar uh, ja, dan uh, maar even een uh, café olé drinken. Bonjour. Do you know, is Guillaume Lippens daar, over daar? Searching for Gio Lippens. Oké. Okay. Ja, hij zit hier. Gio. Nou, ja, hallo. Je zit al helemaal op je plek. Ja, ik zit helemaal op mijn plek. Ik ben er helemaal klaar voor. Voor mij is het de eerste keer in de Tour. Wat moet je nou vooral niet doen? Wat je ten eerste niet moet doen is, is inderdaad slecht leven in de Tour. Dus niet s'avonds tot heel laat aan de bar blijven hangen. Jullie gingen gisteren volgens mij ook redelijk op tijd naar bed. Nou, prima allemaal. Want dat hou je gewoon geen drie weken vol. Uh, ik heb collega's gekend in het verleden die echt schuimbekkend moesten worden afgevoerd. Gewoon omdat ze, ja, omdat ze het niet meer redden. En, uh, Wie was dat? Oh, ja, ik ga geen namen noemen. Wilhaard? Nee, <laughs> geen collega's van de radio. Nee. Het is natuurlijk een Franse organisatie. Er zijn veel regels. Uh, hoe, hoe moet je daarmee omgaan met, met die Franse organisatie? Je moet, je moet de vrouwen moet je altijd zoenen. Twee zoenen trouwens, en geen drie. Want drie is Nederlands, twee is Frans. Dus twee zoentjes en dan, uh, je moet heel vriendelijk tegen ze blijven. En op een gegeven moment hebben ze door van... Oh ja, dat, dat, dat valt wel mee die gast. En dan komen ze dingen aan je vragen. Of je dit nog wil, of je dat nog wil. Een beetje slijmen moet af en toe wel eens. Een beetje slijmen? Ja, nou, daar ben ik wel goed in hoor. Ja, dat moet je gewoon doen. Echt, dat helpt absoluut. Met een fantastische commentator. Ah, dankjewel. Ja, en ondertussen is de koers begonnen en razen de renners letterlijk om ons heen. Nou, wie hier ook natuurlijk altijd rondloopt is Michael Bogert. Michael, jij bent heel lang uh, renner geweest. Nu uh, aan de andere kant van de, van de camera of de microfoon. Wat mag je nou als wielersjournalist echt niet doen? Goh, als wielersjournalist uh, echt niet nou, Ja, sowieso uh, domme vragen stellen. Dat moet je achterwege laten. Oh, zit dit een domme vraag? Nee hoor, nee. Gelukkig. Nee. Maar, uh, ik, ik had er altijd een hele erge hekel aan als je journalist een hele slechte adem had. Want als je dan net over de streep komt, je zit kapot. En, uh, en dan zeker van, uh, van radio of tv, je krijgt zo'n zo vieze kleffe microfoon onder je neus geduid. En die, en die kerel die, die, die ruikt ook nog een beetje, niet zo fris. Dan, uh, ja, dan, was ik, uh, dan had je mij uh, liggen. Ik heb gelukkig uh, voor de tour zo'n aanbiedingspakket met tandpasta gekocht. Serieus, je hebt zes tubers mee. Nou, je hebt heel goed, uh, goed voorbereid mee. In het Village Depart, waar de oudste rot van de NOS-equipe rondhangt... namelijk Jeroen Wielaert. We vragen of hij nog goede tips heeft. We hebben gisteren een hele strenge verkeersles gehad. Niet drinken s ochtends, niet drinken tijdens de koers... en ook na de wedstrijd uitkijken. Want op de weg naar het hotel zijn ze net zo waakzaam. Voorzichtig met alcohol. Wat is nou het stomste wat jij gedaan hebt in al die jaren? Uh, destijds deed ik het finishverhaal. Uh, dat wil zeggen, ik ving de jongens op. De renners ving ik op. En dan moest ik met die zender op mijn rug... toch af en toe wel eens 500 meter rennen. En het, degene die het ergste heigde... was niet die renner, maar ik. En op het laatst, later moet ik zeggen kwam ik erachter dat ze het erom deden. Okay. Vooral Danny Nelissen. Ze hadden het afgesproken. We laten hem pezen, die wielaard. Dus ik kwam er echt... Heel dat, dat... Ja, goed voor de lijn. Zeker, je ziet toch hoe strak ik ben. Ja, ja. ja toch Strak wel, ja. Net iets over de 100, maar toch nog altijd dezelfde ruige tijger als toen. Mijn eerste dag als tourjournalist zit erop. En ik moet zeggen, het is voorbij gevlogen. Een mooie winnaar, Fabian Kanshelara. En ik heb een hoop geleerd. Namelijk dat je s ochtends geen alcohol moet drinken. Dat je moet zorgen dat je fris uit je mond ruikt. En dat je vrouwen van de organisatie twee keer moet zoenen. En een beetje slijmen, dat mag best. Goed, uh, Filemon uh, Wesseling was dat vanuit de Tour in Viel uh, in het Wiel. Regelmatig zullen we bijdragen van hem te horen krijgen. Het EK Atletiek in Helsinki. En die kunnen de Nederlandse mannen een beetje aanpikken in die boemel op de 10 kilometer. Nou, boemeltje is toch wel een uh, redelijke sneltrein geworden hoor. Het is nog geen TGV. Maar één Nederlander, Galit zit daar goed bij. Een kopgroep van 8, 2, 4, 6, 8 man inderdaad. Met een uh, Turk, Arikan, geboren in Kenia. Want hij heet ook nog uh, Kenboy. Uh, Abdi Bashir uit België. Een uh, hele goede Spanjaard, Lamda Sam. Uh, die was 4 in Barcelona twee jaar geleden op de Europese kampioenschappen. En ook degene die toen brons won, Meucci, Daniele Meucci uit Italië, zit erbij. Silva, Castillejo en Ribakov En dat is een rust die op de vijf kilometer heel lang alleen op kop heeft gelopen. Nu valt het weer heel eventjes stil en uh, kan die uh, uh, keurig aan de binnenkant steeds loopt en uh, heel bekeken loopt. En ik vind het knap dat hij er al zo lang uh, bij blijft. Uh, die kan uh, gewoon lekker kijken voor zich uh, hoe de anderen het werk uh, op nu weer Arikan, de Turk op kop, die ook de 5 kilometer heeft gelopen en regelmatige versnellingen inzet. Nog zes ronden te gaan, dus zeg maar een minuutje of zes zullen wij nog kijken. En dan misschien wel een verrassing met Galitschukut, die opvallend fris meeloopt in de kop. En overigens de andere Nederlanders liggen op 100 of meer meters op afstand.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 Give it a night. George Benson en uh, Gimme the Night. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Over de grens. Elke avond in de Radio 1 Sportzomer bellen we met Nederlanders over de grens. En vandaag zijn dat Hinko Rookmaker in Spanje en Lisette Pater in Italië. In beide landen zijn de gemoederen met uitzicht op die EK-finale ongetwijfeld verhit. Maar dat is niet in de laatste plaats ook door de hittegolven in beide landen. Hinko Rookmaker in Spanje, laten we daar beginnen. Hoe hoog stond de thermometer vandaag? Um, nou, ik schat een graadje of 35 of zo. Hier, ik zit hier uh, aan de kust in Barcelona oh. en binnen uh, in het binnenland is het natuurlijk nog veel warmer dan. Maar het zeg als het valt al je... nog mee, 35 graden? Ja, precies, we hebben hier de zee. Ja, dat is ook weer zo. komt het nog een beetje af, maar uh, nee, het is echt niet leuk op dit moment. Nee, zeker niet iets ten noorden van uh, waar jij woont, uh, want ik heb begrepen dat daar flinke bosbranden voeden momenteel. Ja, inderdaad, er zijn uh, bosbranden in het, uh, in het binnenland van, uh, van Barcelona. En, en in andere delen van Spanje, ook bij Valencia, brandt het ook uh, flink. Dat is eigenlijk, uh, elk jaar is dat hetzelfde verhaal. Uh, het is, uh, ja, hele land is zo ontzettend droog dat er niets hoeft te gebeuren en uh, een fikje is ontstaan. En dat loopt natuurlijk dan heel snel uit de hand. Ja, je zei even achterloos uh, in andere delen van het land, maar Valencia, daar zit jouw vriendin en je kind geloof ik? Ja precies, die, uh, ja. <laughs> dat is, uh, leuk, ja. die zit er nou, leuk. vlakbij waar het, uh, waar het vuur daar is. Um, ...hoewel ik er van hun niet over gehoord heb hoor... Het ...zit er ver genoeg weg gelukkig... ...maar um, het is wel typisch, ik ken dat gebied... ...het is hartstikke droog... ...en um, ja, ook daar worden dus allerlei... Uh, ...ja, wat, wat er eigenlijk bedreigd wordt... ...dat zijn de zogenaamde uh, urbanisaties. ...dat zijn... ...ja, dat zijn eigenlijk dorpjes... ...die in de uit het niets uit de grond gestampt worden... ...met alleen maar villa-achtige huizen... Mm -hmm. ...en die worden dus... Um, ...ja, midden in een bosgebied uh, neergezet... ...en daar zijn nauwelijks voorzieningen... ...en die zijn dus ook heel... Uh, ja, gevoelig voor, uh, voor brand natuurlijk. Ja, kwetsbaar. Eh, eh, ja. Dan gaan er natuurlijk gelijk verhalen van ja die branden zijn aangestoken... want dan is dat nu het natuurgebied weg en dan kan er gebouwd worden. Ja, ja. Maar in tijden van crisis kan ik me dat toch nauwelijks voorstellen? Nee, precies zo ging het vroeger uh, hier uh, geregeld. Dat, uh... Ja, dat, dat, dat wist men gewoon. Oh, er is weer een uh, natuurgebied afgebrand. Dat kwam altijd uh, sommige mensen toevallig heel goed uit. Ja. Uh, in dit geval is dat niet, uh, nu is dat niet zo, want uh, er staan al zoveel gebouwen leeg dat meer uh, nieuwe huizen gaan bouwen. Dat heeft geen enkele zin. Ja. En uh, inmiddels zijn ook de schuldigen van, uh, van beide branden gevonden. En dat is inderdaad niet, uh, niet met opzet gebeurd. Dat zijn gewoon kleine ongelukjes geweest met uh, grote gevolgen. Ja, tot slot. Heel kort. Gaan jullie morgen winnen? Mooi, dankjewel. Lisette Pater in Italië. Hoe warm was het bij jullie vandaag, Lisette? Uh, ik was vandaag in Rome en daar was het zo tegen de 40 graden, denk ik. Zo, daar win je ja. dan al van Hinko uh, in Spanje, zeg maar, op dat ja, punt. Ja, dat denk ik wel, inderdaad. Ja, uh, helaas, en... want het was niet heel erg prettig. Nee, inderdaad. dat kan ik me voorstellen. Uh, uh, het is nu wel een beetje afgekoeld, denk ik. Ja, ik zit nu uh, weer thuis. Uh, dat betekent ten uh, oosten van Rome 100 kilometer. En ik kijk nu op de thermometer, nu is het 28,1 graden ah, hier. veel beter. Dus, uh, veel beter. heel redelijk warm, ja. En het gevaar uh, voor de branden, hoe groot is dat bij jullie? Ook wel groot, dat komt ook elk jaar voor hier. inderdaad. Soms worden ze inderdaad ook aangestoken, maar het heeft hier ook al weken niet geregend. Dus het is ook hartstikke droog hier. En um, ze nemen nu ook al voorzorgsmaatregelen. Je mag je auto niet meer wassen, je mag niet meer water. Uh, ja, je moet het aangeven als iemand ziet dat hij water. Uh, Verkwist, zeg maar. Dus uh, ja, ze zijn hier ook aan het voorbereiden. op ja. uh, En de blushelikopters, heb ik begrepen, heb je ook al gezien? Ja, die had ik een paar jaar geleden inderdaad gezien, toen ik hier voor het allereerst kwam. Uh, het eerste wat ik zag waren blushelikopters en grote bosbranden, inderdaad. Dus het komt inderdaad wel eens, uh, wel eens voor, helaas, ja. Morgen, dan zal ongetwijfeld uh, de brand en alles, uh, of de branden, die zullen dan een beetje naar de achtergrond verdwijnen. Want dan staat natuurlijk de finale op het programma. Uh -huh. Gaan jullie winnen? Ja, ja nou, dan winnen ze twee. dat hoop ik. Ja. Dat is ja, toch dat een mooie uitslag. Dat zou, ja. Oké, okay, dankjewel Lisette. Oké. Okay. We gaan even naar Andy Houtkamp bij uh, de 10 kilometer en de Nederlanders die daar meedoen. Het was een prachtige race ook voor Choukoud, maar de laatste 200 meter zijn hem te veel. En het is uh, de uh, Turk Arikan die gaat winnen. En hij komt nu over de finish in de tijd van 28-22. En dan komt Choukoud nu als ik denk zesde over de finish. Uitstekend gedaan hoor, door Choukoud de Nederlander. En Arikan won al brons op de 5 kilometer en nu dus uh, zilver. Op de 10 kilometer. Ik denk dat uh, Choukoud zevende is. Maar uh, dat uh, zullen we zo meteen zien. Het was een mooie race van de Nederlander. Hij heeft het net niet lang genoeg vol kunnen houden. Om in de eindsprint nog een rol van betekenis te kunnen spelen. De andere Nederlanders moeten nog over de finish gaan komen. Uh, die hebben dus echt geen rol kunnen spelen. De Europees kampioen is Adi uit Turkije. Uh, Choukoud is, even op de computer kijken. Inderdaad, zevende geworden in een mooie tijd van 28,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 20 uur tot de finale van het EK. En nog maar 12 uur te gaan tot André Kuipers weer voet op aarde zet. Eerst naar Geneve, waar gesproken werd over Syrië. Er moet namelijk een overgangsregering van Nationale Eenheid komen in Syrië... die een einde maakt aan het geweld in het land. Dat heeft VN-afgezand Kofi Annan gezegd... na afloop van internationaal overleg in Geneve over het land Syrië. Annan zei desgevraagd dat hij zich niet kan voorstellen... dat in zo'n regering mensen met bloed aan hun handen komen te zitten. I will doubt that the Syrians who have fought so hard for their independence to be able to have a say in how they are governed and who governs them will select people with blood on their hands to lead them. Behalve de vijf permanente leden van de VN veiligheidsraad namen ook Turkije, Irak, Koeweit en Qatar deel aan het overleg in Geneve. Midden-Oosten correspondent Sander van Hoorndag Sander Goedenavond. Zegt Annan nou met zoveel woorden dat er eigenlijk geen plek is voor de huidige president Assad in zo'n overgangsregering van nationale eenheid? Ja, ja, dat zou je bijna zeggen. Maar nee, dat zegt hij dus heel nadrukkelijk niet hoor. Nee, hij zei dit desgevraagd. Daar werd een beetje doorgezaagd door journalisten over. Ja, heeft Assad nou zo'n plaats in uh, zo'n overgangsregering? En uiteindelijk zei hij dan: Ja, ik kan het me niet voorstellen dat Syriërs daarmee akkoord gaan. Maar ja. Daar zegt hij het al heel cruciaal. Ik kan me niet voorstellen dat Syriërs daarmee akkoord gaan. Want cruciaal in wat er vandaag besloten is in Genève... is dat Syriërs het uiteindelijk met elkaar eens zullen moeten worden. En dat er dus met geen enkele mogelijkheid gerept wordt... over of Assad daarbij is of niet. Dat hadden de Russen ook niet goed gevonden. In het originele plan van Kofi Annan stond wel dat uh, uh, Assad zou moeten opstappen. Maar ja, dat is er dus onder druk van de Russen uitgegaan. Dus met deze formulering ja, moet je doen uh, harder dan dit gaat... Uh, Kofi Annan het niet zeggen. Heeft Annan wel gezegd op wat voor termijn... De dan zo'n overgangsregering moet komen? Dat kan wel even duren dan. Dat kan wel even duren. En uh, er wordt natuurlijk al heel erg lang over nagedacht. Er wordt al heel erg lang over gepraat. En de formulering die hij daarvoor gekozen had... ja, het is een topdiplomaat, uh, dus dan krijg je dat soort dingen. De formulering die hij daarvoor gekozen had... is dat er nu hard gewerkt moet worden door alle betrokken partijen... om uit te voeren dat wat besloten is. Nou ja, dat is dus diplomatentaal om te zeggen... nee, er is geen tijdpad. Uh, we weten wat de richting moet zijn. De richting moet zijn dat er een regering van nationale eenheid komt... wie daar dan ook in komt te zitten... en uh, hoe we daar gaan komen, hoe snel we daar gaan komen. Ja, daar gaan we dus nu over praten. En dat, dat kun je heel teleurstellend noemen. Aan de andere kant, het is wel weer een moment... dat Rusland en Amerika eh, het ergens over eens waren. En ja, ook, ook dat moet je weer trouwens... terwijl ik het zeg, besef ik dat dat ook weer heel weinig voorstelt. Want meteen na afloop van die bijeenkomst... zeiden de Amerikanen eh, Assad moet opstappen... en de Russen die zeiden, nee hoor, Assad die kan blijven... totdat die eh, nationale regering er is, met andere woorden... Ja, Eigenlijk is men wat opgeschoten? Nee, <laughs> ja, nee, af. nee. Want als je, als je goed bedenkt dat zes punten van plan van Kofi Annan... wat begin april van kracht werd, dat begon met een staakt het vuren... Wat eigenlijk nooit ge, uh, van kracht geworden is. En dat zou eindigen zes punten verderop met onderhandelingen tussen de oppositie en de regering... en de vorming van een regering van nationale eenheid. Nou, ja, het lijkt toch wel heel erg op wat er vandaag besloten is. En uh, heel veel verder dan dat plan van begin april zijn ze dus ook eigenlijk niet gekomen. Veel praten, praten, praten dus. Hoe is het eigenlijk op, uh, op dit moment in Syrië zelf? Kunnen de Syriërs daarop uh, wachten? Nou ja, daar wordt heel weinig gepraat. Nee, daar wordt vooral heel veel gevochten. De Syrische regering zegt dat ze een, een stad in de buurt van Damaskus, Douma... dat ze die op de Syrische rebellen hebben veroverd. En de afgelopen dagen hebben we sowieso gezien dat het heel erg bloedig was. Heel veel slachtoffers aan de kant van de opstandelingen. Maar ook aanslagen in Damaskus op bijvoorbeeld een televisiestation van de regering. Allemaal van dat soort dingen. Ik bedoel, en, en dat vind ik toch uiteindelijk wel het grote probleem. En de mensen in Genève zien dat ook wel hoor natuurlijk, maar er is geen oplossing op dit moment. Eh, elke dag dat je wacht, vallen er meer doden. Bij elke dode die er valt, neemt de haat toe. En elke dag dat je wacht, neemt het risico toe dat die haat een sectarisch element heeft. Dat het dus eh, bevolkingsgroep tegen bevolkingsgroep wordt. En dan moet je dus voorstellen dat als je uiteindelijk komt tot het punt dat er met elkaar onderhandeld wordt, dat je komt tot een punt dat er een regering van nationale eenheid komt... Dan, dan zitten dus al die mensen die inmiddels zo vervuld zijn van haat en wantrouwen... moeten dan bij elkaar gaan zitten. Dus de, de kans, wil ik maar zeggen, dat je daar uiteindelijk gaat terechtkomen... die wordt ook met de dag kleiner. Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn. Nou, we gaan even naar Wimbledon, Mark Brassen. Murray tegen Bagdadis, de wedstrijd stond op punt van beginnen... is inmiddels begonnen, neem ik aan. Is inmiddels begonnen, Robert. Inderdaad zes games gespeeld. 3-3, nog altijd uh, geen breaks. Een beetje een stroeve start van, uh, van Andy Murray... Hij mist toch wel uh, wat, wat, wat makkelijke ballen. En, uh, maar goed, ik bedoel, uh, hij kan zijn ritme kan hij, uh, natuurlijk altijd nog uh, vinden. Verwacht ik ook wel. Het zijn natuurlijk de eerste games in uh, zo'n partij tegen uh, Marcos Bagdatis. En dat, uh, die wordt dus wel aardig bijgestaan door de voormalig coach van Andy Murray, Miles MacLagan. Tijd gewerkt met Andy Murray en op een gegeven moment heeft Murray die samenwerking verbroken en toen heeft McLaggen gezegd, nou dan ga ik maar met Marcos Baghdatis aan de slag. Andy Murray, nu dus bijgestaan door Ivan Lendl. Lendl die zo'n beetje een trauma heeft overgehouden aan dit toernooi, aan Wimbledon. Alle Grand Slam toernooien won hij wel een paar keer, Ivan Lendl. Behalve het toernooi van Wimbledon. Twee keer stond hij in de finale maar hij wist dat toernooi nooit te winnen. Dat is toch altijd wel een beetje een vlek op zijn verder imposante carrière. Goed, Marcos Baghdatis. Die serveert zes games gespeeld, dus wedstrijd in evenwicht. Het is 3-3. Dit is de Radio 1 Sportzomer Met Deborah Plekkenhorst en Robert Meder. Trip van Chris Berry. Ja, 21 december vorig jaar klonk het zo: de lancering van André Kuipers vanaf uh, la, Raketlanceerbasis Baikonur in Kazachstan ik hoop dat ik het goed zeg Mark ja, Hamer. Ja Morgenochtend is alles als alles goed gaat dan land hij weer op aarde in een uh, steppe eveneens in de buurt van Baikonur uh, Mark Hamer. Ja, uh, je hebt even geprobeerd om over het geluid van, uh, van die raket <laughs> uit te komen, volgens mij. Ja, precies, uh, dat was wat lastig. Ja, je hebt hem heel erg gevolgd, ook in de ja. aanloop. Nog even mogen zweven, geloof ik. Ja, ik uh, heb uh, als voorbereiding op mijn trip naar Baikonur uh, 24 uur in Noordwijk. Daar hebben ze een klein stukje van het ISS nagebouwd bij de Space Expo. Toen ja. dus heb ik mij 24 uur uh, laten opsluiten daar. En dan kwamen er wel allemaal mensen uh, van de ruimtevaartsector. En mensen die er van alles vanaf wisten, kwamen dan uh, zogenaamd met een raketje omhoog. Mm -hmm. En uh, na 24 uur uh, was ik wel blij dat ik eruit kon hoor. Maar ik dus... je nagaan hoe hij zich voelt? Dat ja. Bedoel... ja, ja, ja, ja. Het nog... is gek zo lang. Ja, het is zijn grote droom hè, geweest. Dus het is ook wel heel mooi om daar naartoe te leven, daar te zijn. En, en, en daar uiteindelijk uh, ja, die droom waar te maken. Het is, het is nu ook wel weer heel gek voor hem, want het is nu afgelopen. Het is nu uh, dus ja, zijn levensdroom. Uh, gaat is ja, is vervuld. Dus hij uh, uh, ja, gaat terug naar de aarde. Ja, dat, het lijkt me heel raar. Ja, Vriendje. daar kan ik me niet meer voorstellen. De, de, de, hoe gelukkig is het voor hem dan... Dat hij kan internetten. Een bizarre gedachten overigens. Maar goed, dit zijn Dus dat is toch wel. Behalve, het uitzicht is mooi. Ja, maar daar ben je na een week volgens mij ook wel aan gewend. Nou, ik denk inderdaad dat het wel heel belangrijk is. Uh, dat hij dat kon doen. Dus, uh, wat ik heb begrepen, is pas al een jaar geleden of zoiets dergelijks. is hij mee begonnen met twitteren. En uh, zag er eerst ook helemaal niet zo zitten. Moet ik daar, moet ik daar nou mee? Maar um, ja, wat je toch wel merkt. kijk, hij is nu langer gebleven. Ook omdat de, de volgende bemanningsgroep. Uh, ja, die, die kon niet omhoog worden want de capsule was, uh, wa, wa, wa, was afgekeurd. Dus hij moest langer blijven, maar ja, hij, hij vond het eigenlijk wel prima... Um maar ik denk dat doordat hij kon twitteren, doordat hij die foto's kon nemen, dat hij heel veel, heel veel reacties vanuit Nederland kreeg, dat het uh, ja, niet zo erg was. Want ja, uh, heel veel Russen. Je zou maar de 224ste Rus zijn die omhoog gaat. Uh, in Rusland lopen ze echt niet meer, uh, staan ze niet meer gek te kijken ja. als er iemand omhoog gaat. Ja, en dan zit je daar na vier maanden in dat opgesloten uh, in, de, in dat ISS. Dus wat wel heel mooi is, ze hebben ook echt uh, wekelijks, heeft André Kuipers, moeten praten met een, uh, met een psycholoog. Hoe gaat het dan met je? En, uh, hoe is het nou? Daar... uit vol, ja, ja, ja, ja, want bij die Russen is het nog wel eens na vier maanden dat ze denken, "Oeh, ik wil naar buiten. Ja dat ja. hij dat had gezegd. Nee, ik houd het niet meer ja. vol. Ja. Ja. Ik zou, ja. zou niet naar buiten gaan. Oh, nee, dat lijkt zeggen. me niet, uh, niet heel erg verstandig. Uh, morgen de terugkeer op aarde. Rond uh, tien uur, kwart over tien, live te zien op Nederland Ja, Ja, één. In, in Nederland 1 inderdaad. En natuurlijk te volgen uh, op, uh, op Radio 1. Op op ja. uh, maar en, is dat gevaarlijk eigenlijk, die terugkomst? Ja, wat is gevaarlijk? Ja, is vliegen gevaarlijk? Uh, uh, uh, nou ja, het is wel misschien wel ietsje gevaarlijker dan vliegen. Het is in het verleden wel eens misgegaan. Uh, heel erg lang geleden, hoor. Dat er echt uh, uh, doden uh, bij zijn gevallen. Dat is uh, de Soyuz 11 geweest. Toen uh, hadden ze ook nog niet van die mooie drukpakken aan, zoals die, uh, ze die nu aan hebben. Toen was er een ventiel losgeschoten. was de druk weggevallen en ja, de uh, astronauten dood. Ja, wat wel kan gebeuren is dat, bij, uh, uh, dat het loskoppelen niet helemaal goed gaat. En, uh, ja, en dat hij dan uiteindelijk niet helemaal in het doelgebied terechtkomt. Het is zo dat hij dan morgenochtend landt. Laten we het er niet weer over hebben. Nee, nee, nee, Als er in andere nee. kuipers was en ik zou dit horen, zou ik denken: nou, ik blijf lekker. Zitten. Nee, nee nou, ja, dat, dat is een beetje moeilijk. Hij heeft aan de ene kant wel zoiets van... Uh, ik wil hier graag blijven. Uh, maar aan de andere kant ook wel weer terug, uh, terug naar de aarde. Wat wel mooi is, uh, hij uh, heeft speciaal voor de NOS... een rondleiding gegeven door het ISS. Zo meteen op Nederland 1 om tien over tien is dat uh, te zien op televisie. En een stukje van de rondleiding waar, uh, kunnen we laten horen. En dan laat hij horen en dat hij naar die Soyuz capsule waarin hij uiteindelijk morgenochtend mee teruggaat naar de aarde. Hier is apparatuur voor onze ruimtepakken. We draaien nog ongeveer twee banen om de aarde naar loskoppelen. Boven Noord-Afrika, boven Libië, valt het ruimteschip in drie delen uit elkaar. We gaan met onze eigen batterijen uh, en kleine stuurmotoren gaan we verder in deze krappe capsule. Uh, en uh, ja, die gaat op 100 kilometer hoogte uh, echt uh, heel heet worden. En dan schieten we als een vuurbal door, uh, door de damkring heen om vervolgens met iets van 900 km per uur, van 28.000 terug naar iets van 900, op 10 km hoogte aan een parachute te komen hangen. En dan dalen we nog iets van een kwartier af en dan, uh, ja, ergens in de Kazachse steppen komen we dan aan de, aan de grond. Dus uh, in deze kleine capsule eindigt uh, mijn uh, tijd in, uh, uh, in het ruimtestation. En dat uh, is prachtig. Uh, dus hier wil ik het er ook graag bij afsluiten. Tot ziens! Ja, Mark Kuiper zegt het zelf al. De capsule is erg klein. Dan moet hij dan weer zelf uitklimmen na zes maanden boven te zijn. Ja, geweest. Het is een grote man inderdaad. Dus uh, dat, dat, dat het wordt erg krap. Maar uh, ja, uh, als het goed is staan er mensen op die plek dat hij geland is. Ja, als dat niet zo is, dan, ja, dan moet hij er inderdaad zelf uitklimmen. Uh, uh, maar daar is hij ook voor, voor getraind. Het is, uh, het is wel eens misgegaan dat, uh, dat de bemanning uh, de wolven op uh, afstand uh, moest houden. Daar is hij ook voor, speciaal voor getraind om in de natuurgebieden. Maar, uh, we gaan er uit dat hij dat gewoon kan, kan doen. Uh, uh, dat hij heeft hij zes ook... maanden zijn spieren niet gebruikt. Nou ja, hij ja. heeft heel veel gesport. En juist de laatste weken heeft hij heel erg veel gesport. 2,5 uur per week. Ik ben vorige week naar Keulen geweest. Daar is het uh, speciaal centrum waar, waar ze hem zo lang uh, gevolgd hebben. Uh, Frits de Jong is een van de artsen die hem uh, gevolgd heeft. En die heeft ook verteld waarom ze nou speciaal 2,5 uur moest trainen. Elk uurtje sport, uh, dat je dus je lijf, je spieren, je, je, je botten en je hart er echt boven aan het werk is, dat, uh, dat maakt het straks makkelijker om hem weer uh, echt op de benen te krijgen op het moment dat hij op, op aarde terugkomt. Het gaat wel heel snel hoor, het is wel zo dat uh, afhankelijk van de, van de persoon, dat je echt binnen een paar uur en, en zeker binnen een dag of twee, dat je weer normaal rondloopt. Ja, maar dan is het nog niet zo dat je het perfect voelt. En, en, en je hebt meerdere weken nodig om, om weer, weer op krachten te komen. Ja. Nou, dus, daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen. Meneer maar Buma, u zit ongetwijfeld gefascineerd te luisteren. Net als wij allemaal naar dit verhaal. Kunt u zich er iets bij voorstellen? In, in zo lang in zo'n kleine ruimte? Nou, heel weinig. En wat, wat ik met name zo bijzonder vind bij die ruimtevaart. is er zijn heel veel ontwikkelingen geweest. Maar wat, hoe gaan ze uiteindelijk nu naar de ruimte? Met Soyuz-raketten die. Nou ja, een, een, een half eeuw geleden zijn ontwikkeld. En ze komen nog steeds op dezelfde manier neer met alle ontwikkelingen die er geweest zijn. Dat vind ik eigenlijk gek genoeg het meest aparte. Ja, dat er niet een. We hebben de space shuttle gehad, dat is uiteindelijk toch een doodlopende weg gebleken. En uiteindelijk zijn het dus de Russen met dit soort systemen. die nog steeds de mensen de ruimte inschieten. Dat vind ik fascinerend. En in die, in die, die wereld die is ontzettend snel ontwikkeld. Ja, wat je nu wel ziet is natuurlijk dat er wel. Uh, de Amerikanen zijn wel bezig met weer nieuwe dingen te ontwikkelen. Space Shuttle is inderdaad een doodlopende, uh, doodlopende weg geweest. Te veel dingen misgegaan. Dat was ook een te duur project. Doordat ze uh, ja, heel mooi bedacht hadden: van je, je gaat omhoog en je laat dat ding eigenlijk heel. Uh, en uh, op die manier kan je hem hergebruiken. Nou, dan bleek het uiteindelijk veel duurder te zijn dan, uh, dan men had verwacht. Dus ja, wat men nu toch aan het doen is, is, is ruimteschepen uh, aan, het, aan het bouwen. En dat doet men deels uh, uh, door uh, de private sector. Men dus de, NASA betaalt uh, uiteindelijk na de ontwikkeling van, van, uh, van de Amerikaanse ruimtevaart... om omhoog te, te gaan, om daar met schepen naartoe te gaan. En ja, dit, het is inderdaad wel... Op, op, je moet zeggen dat de, de Russen toch wel knap gedaan hebben... met die, met die ja. oude, oude manier van doen. Uh, ja, ja. Wat ja. heeft het opgeleverd voor Nederland? Dit? Nou, wat mij wel heel erg opgevallen is... ik we had het zelf ook, hoor. Als je mij drie driekwart jaar geleden had gevraagd... Baikenoer, waar ligt dat nou precies? en Wat is daar nou? Ach, en dan weet je, ja, je gaat het niet en... zeggen dat we dat we doen... omdat we dan weten waar Baikenoer ligt? Nee, nee, maar... wat we, als je, ik was ook van de week op een school. En, en als je dan de kinderen hoort, die weten echt alles van die ruimtevaart. Ik denk, ik denk van, hoe weet jij dat nou? Hoe, wat weet je dat goed? Je ziet ongelooflijk veel kinderen hebben meegeleefd. Uh, met, met, uh, maar weet je uh, dus ook wat hij daarboven heeft gedaan ja, en heeft betekend voor ons? Ja, dat gevoel heb je wel. Men, uh, collectief in Nederland weet men wat van, van ruimtevaart. Uh, en wat wel eigenlijk wel jammer is... Er is geen opvolger van André Kuipers. Uh, hij is de laatste Nederlandse astronaut die, uh, die in de groep zat. Dus er komt geen nieuwe, nieuwe Nederlandse André Kuipers. Ja, en ik heb voorlopig geloof ik niet. Want hoe lang moet je dan in zo'n programma zitten? Ja, dat duurt 10, 15, 20 jaar. Dus alle kinderen op de basisscholen moeten nu zeggen: ja, ik wil laten astronaut worden. Ja, ja, ja. En ja, ja, ja. dat zeggen er ook altijd heel veel. Ja, ja dus... want dat is fantastisch natuurlijk. Ja, maar hoeveel blijven er uiteindelijk over? Ja, maar ja, dat betekent ook dat er wel geïnvesteerd moet worden in die ruimtevaart ook. Uh, wat je nu alleen ziet uh, als hoe dat... Word je dat eigenlijk, astronaut? Zie je uh, ja, ja, ja. Is ook Ken een idee. Geen minister-president, <laughs> maar wel astronaut worden. Dat kan, dat kan ook altijd nog. Uh, ja, heel hard je best doen. En, de, de, uh, en werk uh, de, je in school of zo? Nee, André Kuipers was bijvoorbeeld arts. En dacht vanuit, vanuit de medische wetenschap... je hebt artsen nodig om uh, ook daarboven... dus is in dat traject terechtgekomen. Ja, dan is het ook langs... het is ook eigenlijk wel een politiek spel. Hoor. Hoe voldoet Nederland nou aan in dat, in, in, bij ESA? Uh, hoe, hoe, hoe, hoe lopen ze daar binnen? Kijk, wij hebben op dit moment natuurlijk nog de ESTEC de, de in Noordwijk. Ja. Um, maar ja, wat ik heb begrepen is dus dat uh, Verhagen... van de week een brief naar de Kamer heeft gestuurd... met gezegd van ja, we gaan minder geld aan ESA geven. Dus er wordt op bezuinigd op dat budget. We gaan daar eens toe, meneer Buma. Ja, dit, dit, dit is wel heel goed dat dit nu even aan de orde komt inderdaad. Omdat ruimtevaart is, een, is voor heel veel mensen ver van een wetshow. Ja, je ziet inderdaad andere Kuipers in de ruimte... die landen in Kazachstan. Maar in Nederland komt er heel veel ontwikkeling uit de ruimtevaart. Maar om... Dat ook onder de mensen te brengen en duidelijk te maken is heel moeilijk. En inderdaad, in tijden dat er minder geld is... gaat er ook minder geld naar de ruimtevaart. Dat is ook waar. Ja, maar dat, weet u hoe dat werkt? Als er geld aan ESA wordt gegeven... Ja. Daarom is het ook wel iets waar we heel erg over na moeten denken. Want Aztec, bijvoorbeeld, ook in Noordwijk. Mm -hmm. is een gigantisch internationaal onderzoekscentrum. waar wij heel veel vruchten van plukken. Ja. Maar heel veel Nederlanders weten dat helemaal niet. Nee, maar het, al het dus het is zo: de Nederlandse overheid. al het geld dat we aan ESA geven. daarvoor moet ESA 90% uitgeven ja. uh, aan Nederlandse bedrijven. Ja. ja, dus het is heel simpel. Als Nederlandse regering. Ja, geld, ja, ja, maar als Nederlandse regering ja. gaat dus minder geven. Dus de Nederlandse ruimtevaartindustrie ja. krijgt minder geld. Ja. Tijd om scherpe klopt. keuzes te maken, ja. meneer Buma. Dat klopt. En er komt eigenlijk heel veel... van. want elke euro die Nederland stopt in de, in de ruimtevaart, daar komt 4,5 euro voor terug. En ja, wat je nu ook ziet, andere landen, die zien dat, hé, hey, dat is wel best uh, lucratief, die ruimtevaart. Die stappen op die plek waar Nederland nu zit. Uh, ja, die, die zijn de, de, dus oh. dat die plek van uh, ASTEC van daar in Noordwijk is een gevaar, nog iets uh, volgens mij voor de politieke moest. En daar om gaat onze de, positie. Nou. Ja, oh, ja. heeft nog een paar uur om er <laughs> even over na te denken. Ja, nou, de zeker. De zeker. Dan gaan wij in ieder geval even naar Londen, naar uh, Wimbledon, naar oh. Murray tegen Bagdad. Mark. Dus Mark. Wedstrijd uh, helemaal in evenwicht. 4-4 30 gelijk. Er waren net breekkansen in het voordeel van Marcos Bagdatis. Twee breekkansen om precies te zijn. Murrays veerde. Eentje werkte niet de weg. Toen kwam de tweede breakpoint. Bagdatis kwam in. Ja, dat doet hij wel meer. De Cypriot speelt veel, heel agressief. Hij kwam in, kreeg een ogenschijnlijk makkelijke volley. Speelde hij naar de voorhand van Murray. Murray die liep goed op die bal. Sloeg toen de Pazing met zijn voorhand boven op de lijn. Bagdatis dacht dat hij uit was. Murray dacht dat hij in was. Nou, de, de bal werd ingegeven. Bagdatis zei, nou, dan wil ik hem al even op het grote scherm zien. Ik, ik roep het Hawkeye-systeem in. Nou, en Andy Murray kreeg uiteindelijk gelijk... en werkte ook, uh, werkte ook dat breakpoint dus, dus weg. 4-4, 30 gelijk, inmiddels 40-30 in het voordeel van Bagdadis. In tijden dat het Italiaanse voetbal vooral negatief in het nieuws komt... verrast de nationale ploeg op het EK. De Azzurri spelen morgen de finale tegen Spanje. Het elftal is plotseling weer de trots van Italië. Hoe heeft dat zo kunnen gebeuren? Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Het beeld komt u vast bekend voor. Het Italiaanse elftal tijdens het spelen van het volkslied. Iedereen zingt mee, uit volle borst. Maar dan komt de doelman, Buffon, in beeld. De ogen gesloten en de volle overtuiging in de stem. Lo canto con con emozione, trepidazione. Het betekent veel voor hem om te spelen voor zijn land, Italië, het land waar hij geboren is. Ci tengo è la mia nazione, Italië, il paese waar quale sono nato. En hij zingt voor zijn twee grootouders die in de oorlog overleden. En questo è het minimo gesto e segno di riconoscenza che ho per loro von zou je een van de boegbeelden kunnen noemen van de ploeg die het voetbal uit een dal haalde, een heel heel diep dal, vertelt deze journalist, met natuurlijk de schandalen. Italië suffered de scandal with the corruption, uh, bribery, uh, you know betting, etcetera uh, etcetera. Players that fun. And, uh, okay, we do one one, so uh, we can win money. Yeah, you know, bad bad things. En ook sportief ging het niet goed. Italië werd in 2010 genadeloos onttroond als wereldkampioen, al in de groepsfase. Ze gingen het mis. Dus so we finished bottom, eliminated, en the, in dit the, the, in jaar, 2012, we lost. All the match. Het betekende dat niemand in Italië rekening hield met grote prestaties op dit EK. Het is miracle als we arrive in de komen, maar in the Ciao, ciao, arrivederci. Like we say in maar het liep dus anders. Italië versloeg het favoriete Duitsland in de halve finales en kan nu zomaar voor de titel gaan strijden. De fans zijn kort en bondig als ze het geheim van de ploeg onthullen. Hard, strength en passion. Het lijkt zo simpel, maar er zit wel wat in. Juist in zware tijden staan de spelers op. Is een kind of reaction of uh, Italian players to show how strong they are in football, because Italy is a country of football. We won four World Cup. Want juist dan willen ze tonen wat ze kunnen. De players say, hey, we are Italian, we are World champions many times. We are one of the most important football country in the world, and we show that. Okay, scandal we cannot uh, cancel, but we try to cancel. On, on on the pitch on the field. Het antwoord op al het slechte dat tonen ze op het veld. Winning and winning and winning and showing our fantastic football. Vandaag kwam het bericht naar buiten dat president Napolitano de selectie een brief heeft gestuurd om zijn hart onder de riem te steken. Dat emotioneerde Buffon. Vorrei oh posso dire in een momento di di miseria una persona die di buon senso e intelligente sembra un gigante e lui veramente het Tanti complimenten. De complimenten aan de president: een intelligent man die ook in slechte tijden voor de Azzurri klaarstaat. Napolitano, een groot fan van de ploeg every victory of italy immediately he called the president of the federation personally him and the president uh say hey, i enter in the dressing room where is brandelli balotelli cassano he said i am here in this moment i transmit the words of uh, giorgio napolitano because he's a super fan of course i said you we have in the blood en dus zal morgen dat volkslied door iedere Italiaan luidkeels worden meegezongen en wordt er gedroomd van de titel die niemand maar dan ook niemand verwachtte. But they you know Italy has. Balotelli together they will be the champions. Viva Mario, Viva Italia. Ja, mooi toch wel dat volkslied van Italië en dan ook zien hoe die Italianen dat meezingen in het prachtige kostuum. Morgenavond gaan we het allemaal zien en dan weten we hoe het afloopt. Alweer een uur sportzomer voorbij. Zometeen nog een uur natuurlijk met Sibrand Buma hier en Siebert van Linden. Daar gaan we uitgebreid mee praten en we volgen natuurlijk de EK Atletiek 10 voor half 10. Finale 200 meter. En Wimbledon, we zijn er live bij.